to work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 Vandaag was de coalitie al dichtbij een akkoord. Kern daarvan is dat over tien jaar een begin wordt gemaakt met het verhogen van de AOW-leeftijd. Dat betekent dat iedereen die op 1 januari volgend jaar 55 jaar of ouder is, niet langer door hoeft te werken. Hoe de verlenging van de AOW-leeftijd voor mensen jonger dan 55 wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. In Nederland is tussen zeven uur en half acht een meteor gezien. In het noorden van het land zagen mensen een flits en hoorden anderen een knal. Waarschijnlijk zijn er geen brokstukken op de grond terechtgekomen. Een meteoor is een lichtspoor aan de hemel dat ontstaat als een brokstuk uit de ruimte met grote snelheid in de atmosfeer terechtkomt. Het komt ongeveer twee keer per jaar voor. De rechtbank in Rotterdam heeft drie mannen vrijgelaten tegen wie vanmiddag zelfstraffen tot twee jaar waren geëist voor dood door schuld en mishandeling. De rechter verwacht dat hun straf niet langer wordt dan de tijd die ze al in voorarrest hebben gezeten. De drie waren betrokken bij een vechtpartij op 1 januari op het treinstation Rotterdam-Alexander. Daarbij werden twee mannen door een trein gegrepen. Eén van hen stierf. Honderden vakantiegangers op het Griekse eiland Uiboya... zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het vuur woedt in een pijnbomenbos. Door de sterke wind bedreigt het vuur een aantal hotels... aan de noordkust van Uiboya. Ongeveer 600 mensen worden over zee... naar het Griekse vasteland gebracht. Het zijn vooral Franse toeristen uit een Club Met Hotel. In augustus waren er ook bosbranden op Uiboya. Het weer, vannacht is het helder in de noordoostelijke helft van het land. Lokaal komt de temperatuur dicht bij nul en kan een mistbank ontstaan. Morgen wordt het overal zonnig en blijft het droog. Het wordt 10 graden. Ook donderdag blijft het droog en is er veel zon. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. time, impossible as it may seem, but I wish I could.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 your lips tell you like it is it's like this don't be such a slave to your brother you will take